Eh, uh, wacht. Tom Poes natuurlijk. Oh, frisse lucht. Oh. Maar nu ben ik toch vergeten om Tom Poes mee te vragen. Zal mijn geheugen werkelijk achteruit gaan? Ach wat, het is heel gewoon om niet overal aan te denken als men veel aan het hoofd heeft. Aan de andere kant is het vervelend genoeg dat ik het vergeten ben. Want ik ben de weg een beetje kwijt.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 Wil je hier even je adem in blazen? Meer, meer, dieper ademhalen. Mooi, heel mooi, helder van uh, kleur. Geef hier. Uh, uh, natuurlijk is die helder. Alleen ben ik te weg kwijt, omdat ik hem vergeten ben. Tom Poes bedoel ik. Kunt je mij ook zeggen hoe ik weer in de stad kom?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 In plaats van mij bij te staan in mijn zoekgeraakte toestand... komt hij met een ballonnetje dat me bijna de laatste adem gekost heeft. Oh, ik voel me uitgeput. En dat met dit weer, zonder heg of sterk. Het is heel vreselijk. Zou ik werkelijk ouder worden? Terwijl heer Bommel zich zo toppend verwijderde... had de ambtenaar van de bergpolitie achter een rotswand gewacht... totdat hij de auto hoorde wegrijden...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 Hier sta ik beschut. En men weet nooit wat er in zo'n spelonk huist. Hier niet, natuurlijk. Maar ik herinner me... Huh? Oh. Wie is daar? Is daar iemand, bedoel ik? Oh, oh, gelukkig. Een monster, dacht ik, als u begrijpt wat ik bedoel. Maar u bent het maar. U, u bent aan de kleine kant, bedoel ik. Waar? Het spijt me dat ik stoor. Ik wilde alleen maar even schuilen voor de regen. Zodat ik niet lang van uw gastvrijheid gebruik zal maken. Het ruikt hier trouwens een beetje bedompt. Wadem. Wadem. Niet dom. Oh, juist. Ik bedoel Wadem. Maar omdat ik aan olinatie leid, kan ik daar slecht tegen. Frisse lucht, zei de dokter. Terwijl ik Tom Poes vergeten ben.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 In de zijwand van de spelonk zag hij een duistere opening... waaruit sterk geurende dampen naar buiten kronkelden. Oh, daar komt die vreemde reuk dus vandaan. Bedomd zou ik zeggen. Hoewel die dame het wadem noemt. Wat zou dat zijn? Licht in het hoofd komt me voor...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 Zuivere waden. Ha, ah, dit is wat ik zo lang gezocht heb. Geen arme oude man meer, maar magister pas die de wereld in zijn hand houdt. Ah, ah, ah, ah. ik zeg in zijn hand. Wat? Wat? Vreemde mag daar niet. Moet daaruit. Slecht voor tranen. Weg!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 Maar omdat er op de top een wegwijzer zichtbaar was... ...reed hij hobbelend voort, totdat de motor door vermoeidheid afsloeg. Zwartgallig steeg hij uit. Maar toen hij in het dal onder zich keek... ...zag hij tot zijn verrassing enige heuvels verderop het slot Dommelstein liggen. Dat is een mirakel. Wie had nu kunnen denken dat ik zo dicht bij huis was...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 Hier heb ik iets roodaders, een voortader van buitenoortentelijke elementen. Ja. Deze kleurenschaal is twee mini-farmen opgelopen, dat zo op een ader van liquidum zarynx Hinwijzen kunnen, merkt u zich dat, meneer Pips, Zarynx, een buitenoortentelijk nuttige vloedigheid, die alleen met krappe nood vindbaar is.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 Het was een gewonlijke onderzoeking. Maar gisteravond hebben wij hier een Stromesader vaststellen gekund die ons denken deed aan de zeldenen Zarings. Oh, okay. Wij waren wetenschappelijk zeer vergenoegd, nietwaar, meine pips? Tans zijn wij doch in zwarte troefheid afgestort. De behoorde heeft geen geld voor een richtige boorinzetting. Wij zullen ons al voortmaken. Ach,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 Die Worte allein ploffbar in Mengingen mit gewissen Zwalmenwadems. Und da bist du heute so niederig, dass man diese vernachlässigen kann. Ach, de Teucht der Zarynx ist der Techen, ze Zeatronen betrachtlich verrägert. Mit Zarynx kann man Rassen tot ungehorde hochten Wassen laden. Ein Naturenphänomen von Beuten, Kraft. Kracht.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 Oh, de, nu herinner ik het me. U bedoelt, uh, professor, uh, hoe heet hij? Die had vloedigheid ontdekt, uh, die grond ordentelijk maakt, als u begrijpt wat ik bedoel. Juist, en het is drommels mooi. Ja. De toren is al besteld, en morgen kan hij in gebruik worden genomen. Dat moet jij doen. Oh. We zullen hem bommelboor noemen. Weet je wat? Ik zal je voordragen als erelid van de kleine club. Wat zeg je daarvan? <laughs>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 Ganz eenvoudig. Bro, nee, nee, e nee, 5 dat, dat zeg ik u toch. Gans klaar, uh, niet voorbij, I-5 passeren. I-5? Ja, e 5 de aanvang des boogens moet zorgzaam en voorzichtig gestalten. Ja, Men weet ja niet wat zich nee, daaronder nee, nee, nee. bevindt. In een sprok of klover zou de loop des aardes bereid kunnen anderen. Verstaat u wel? Ja, ik versta het goed, alleen...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 het, het was een vijf. Maar het was reeds te laat. Heer Bommel draaide de knop naar I-8. En keek vol trots naar het torentje waarin een aanzwellend gezoem hoorbaar werd. Er kwam een grijze walm uit. En terwijl de toeschouwers in gejuich uitbarsten, begon de boer te draaien. Hemel dan de vader! geachte achterstand gelopen! Wat wij thans voor ogen zien is het werk van een rommeldammer die het hart op de rechte plaats heeft. De rechte plaats heeft! Door hem kan het wetenschappelijk werk van professor Frans Koptie voortgang vinden. Om dat werk kom ik later terug. Maar eerst wil ik de stadgenoot eren die dit ongeluk heeft gemaakt: niemand anders dan Polivier P.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 Hm. Dat raar eh, je. Ja, ja, ja. Ja, ja. Kleine vergissing die iedereen kan overkomen, zegt u nu zelf. Maar ik eh, zal het goed maken en meteen een nieuwe bestellen... omdat geld geen rol speelt wanneer men eh, de wetenschap dient. En bovendien was het ding verzekerd door heer Dorknoper... die daar heel scherp in is. Het was natuurlijk mooi van heel orde om meteen een nieuwe boormachine te bestellen...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 Zulke verkalkte lui zouden eigenlijk met pensioen moeten. Dat is ja narrenspraak in het ongevonden. Deer bommel heeft heel gewoonlijk een fobie door te veel luisteren naar jonge leerkoppen. Merkte zich dat aan. En ik gevoel dat mijn plicht om de schlokker te helpen, nu hij mij zo duchtig helpt. Oude sokken steunen elkaar. Daarom is de wereld zo aan het vergaan.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 Stommelend tussen de rotsblokken begon hij te zoeken. Maar de dwergen in een speelont naast hem merkten niets van zijn moeilijkheden. Toch waren ze minder bot dan de grijzaad meende, want ze hadden nog steeds niet in de veranderde toestand berust. blijft slechter lucht hier. Suf, geen adem. Grot is niet goed meer. Waarom? Maar suf. Kunnen beter naar buiten gaan? Misschien is lucht daar beter. Goed gezegd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 Ein langweiliger Sack. Nun ist meine Zaringsader von Standenpünnt geändert. Durch den Misslach des vorigen Mals vermute ich, Es trifft ja altijd einen Unbestandheitsfaktor. Wir müssen schnell versuchen, wir auf seine Sporte raken, meine Pips. Anders kann die neue Einstellung nicht geplatzt werden. Aber warum müssen wir uns so herstellen?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 Zonder een wetenschappelijke ingreep zal in een jaarhonderd gans de aardesbodem overgewoekerd zijn door de steenkanker. Wat is dan schöner dan verrijkt groot gras? Overal zal men de Hun groeien laten. hoog, Middels de energievloedigheid die ik bekomen zal. Roept u zich dat in uw geesteshoog, meneer Pips? Ik zie het al mooi hoor. Huizenhoog gras.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 Men zou dit soort onderzoek aan jongeren moeten overlaten. Die weten wat er eigenlijk ja. aan het gebeuren is. De wereld heeft andere dingen nodig. Bro, en wat blodert de wereld? Welvaart, vooruitgang, voedsel. En is er gras geen voeding Of corn en getrijden? Kom, kom, hier. Dat gekibbel is niet ah. leuk. Luister liever maar. Ja, ja. Zingen van de wind. Ja. Wat is dat voor een kwatsch? Wij maken wetenschappelijke arbeid en geen kibbel. Het is geen kwats. Hier kunt u frisse lucht opstuiven. Van hieruit kunt u zien hoe mooi en vrolijk de wereld is. Bram, bon, wat kan der bommel menen? Zo'n bemerking is ja maalzinnig. Maar omdat dokter Anne zielknijper had vastgesteld dat heer Orie geheel normaal was, hm. zette de geleerde zijn bril recht...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 Het is klaar dat door de booms der bronstelling in een heilzame aardgas aangebouwd geworden is. Dat kan je een schöne koerort geven waar men heilsbaden genieten kan. En, en, een badesort voor geestelijke opknapping. Ah, maar het, het is geen badesort. Het is een gasbron. Een bommelbron tegen olinatie. Plotseling versta ik wat de Pips bedoelde. Wie komt het zich om grote rassen, wanneer men zich met kleine gassen vergenoegen kan? Heel goed. Ik wist niet dat je dat in je had, ouwe. Ha, men heeft veel meer in, dan men weet. En in, in een koe komt dat alles eruit. Het besturen van de stad is geen lolletje doorknopen vandaag de dag. Bezuinigen? Dat is dringend gebroken, burgemeester.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 Koorort met heilsbaden. In sprake van. We zitten met grote zorgen. Ja, dat is het ja net. Kommernis en zwaarigheden. Daarvoor zijn heilsbaden de lozung. En ik heb mij daar badesassen aangeboord... die in de wetenschap... ganz onbekend zijn. Wederom hebben de psy zegen gefeerd, meine Herr Oh, dat nog. Ja. Is de profe zijn boel geslagen? Inderdaad. Het is mij plotseling klaar in den kop geworden. Door de opademing des rasses uit de grondesbodem. Daar ziet men de ganse wereld in de schöne rein der werkelijkheid. Daar de verzwindende zwarechnissen. Komt u met mij, bid ik u. Dat zal u overtuigen van de noodwendigheid, daar een koorhout op te stellen. Komt u toch mede! Zou ik zeggen, wat ligt in het hoofd? maar Toch uh, heel, heel aardig. Arm. Zo is het ja net. Ik zou zelfs zeggen, buitenordentelijk aardig. <laughs> ik weet niet wat hier aardig aan is. Het riekt muf. Het lijkt mij een soort bodemgas toe, als u mij vraagt. Ik Vraag je niks. Het oh. is geen bodemgas, maar ik ga zo voort in een monster nemen om het wetenschappelijk te proeven.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 Dit gaat zo niet. En het ergste is nog dat mijn ambtenaren niet meer op hun werk komen omdat ze liever hier zijn. Oh, he. trouwens, wie moet dit allemaal betalen? Oh, de betaling komt al terecht. Geld speelt geen rol voor een bommel, koerbal, zegt u nu zelf. Kijk u toch eens aan hoe blij die daktekkers daar staan te zingen. Ja, luister nu toch eens. Huh? Waarom neem je geen andere ambtenaren aan doorkomen?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 Blumlein, bloemlijn bloemt in Øtjestan, een bloemlijn van de blader. Het verhoogte de vlam een weinig, meneer Pips, Deze Broeksel is niet recht gaar. Daar komt de winter nader. In Øtjestan, in Øtjestan. Uh, weet je wel wat dat voor spul is? Maar dat is alleen maar een vertaling. De vers hm? is ja veel schöner in zijn eigen spraak. Maar ja, wat hm. weet u? Alle spraken zijn onwetenschappelijk. Ik bedoel dat gras. Het gas uit de grond. Mm -hmm. dit, dit is een luchtverdichting die ik in de wetenschap nog niet begegend heb. Maar het is wichtiger te snuiven dan het te vervloeien en uit te koken. Uh, verdooft u de gasbrenner toch maar, meneer Pieps? Wij doen hier mm. tijd die men aangename nutten kan. Zo spreken de de reageerbuis met losse hand over de schouder... Hoopla. zodat hij tegen de muur uiteenspat. <lacht>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 En wat ziet die krant eruit? Dat is nu net iets voor jou. Let er op de kleinigheden hm. en de hoofdzaken niet zien. Je moet lezen wat er staat. Bomel is een grote romeldame. Zucht, fat in kleine club. Zijn kuurecht is ruisev. Gewacht geluk. Zie je nu wel? Daar op de krant weet ze tenminste hoe belangrijk Olly is.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 Ik ben aangeslagen voor 295 biljoen florijnen. Dat is de druppel die bij mij de emmer doet overlopen. Zoiets trek ik me erg aan, ik kan er niet tegen. Weliswaar was heer Olivier zo goed mee aan te bieden om het bedrag zo lang voor te schieten. Maar dat komt uiteindelijk toch niet verder mee, wanneer ik zo astrand mag zijn. En ik kan u wel bezwaar aantekenen, maar daar gaan jaren in zitten. U kent dat.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 Maar ik moet met ze werken, aangezien er geen eigenlijke gemeenteambtenaren meer ten burele verschijnen. Hoe dat gaan moet, weet ik werkelijk niet. Met het oog op in te houden salariering... en de daaraan verbonden administratie en gerechtelijke procedures. Intussen moet ik met deze dwergen het overheidsapparaat gaande houden. Kunnen niet lezen of schrijven. En over rekenen spreek ik niet eens. Alles loopt in het honderd. Ach wat, in het biljoen. En ik draag de verantwoording.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 Want in dit prille jaargetijde was de wind nog fris, terwijl het bouwwerkje te luchtig was om beschutting te bieden. Zo kon bij bijvoorbeeld om vijf uur de commissaris van politie en professor Priliewiczkowski <���verständ> In een e uitstekende stemming het terrein zien verlaten. Wij gaan naar woest, Wij gaan naar woest. <Saiyan> ja, wo. wij gaan naar woest, wij gaan naar woest. wij gaan naar woest, wij gaan naar woest. wij gaan naar woest, wij gaan naar <supper> Ja, wij gaan naar men voor de naar zorgen. Ik weet het, de heilvolle gaan benemen woos, etenslust... Hm. Daarom moet men voorzichtig zijn en zich vullen met een worstenburger of duchtige zuurkruid. Dat weet ik als wetenschapper. Ja, mijn vrouw gelooft niet in geneeskrachtige grassen, hmm. maar ze heeft er een hekel aan als het eten koud wordt. <laughs> en ik kom in mijn beroep zo vaak te laat thuis dat ik dit koeroot hard nodig had. In worstenburger...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 Zou ik het niet volhouden. De, de, de badesgassen zijn ganz heilzaam. Maar verder kwam de geleerde niet, omdat hij struikelde over een lange tak die hem onverwacht tussen de voeten geschoven werd. Dat is een...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 Totdat ik ik. Oh, nou, dank u wel. Dat was een duidelijke afspraak. En even later zette het voertuig Koers in de richting van het kuuroord dat boven de avondnevels zichtbaar was. Omdat Tom Poes heer Olli daar niet had aangetroffen, was hij nu op weg naar Bommelstein.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 Oeh, dit is uh, wel erg. Ik bedoel, uh, een ander keertje dan maar, uh, als ik niet stoor. Je stoort helemaal niet. Oh, oh. Maar het wordt me allemaal te veel. Oh, oh. Het komt allemaal door dat pieren gewaai bij die rode kuurgassen. Oh. Daar gaan ze liever naartoe dan eerlijk te werken. Eh. En soms ben ik zo bang dat jij er ook heen gaat, Olly. Heer Bommel mompelde iets Echt. en ging aan de tafel zitten. Echt. Maar dodels eenvoudige hapje versterkte hem niet Echt. en haar geklaag bedrukte hem. Oh.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 Oh, dat is een weinig van mijn uitzagingsproeven. Ja. De tans wel vervuilend wezen zal. Ach, wat is er in mij gevaren? Dat ik als een Narren Peter door het leven gehopst heb. Terwijl de wichtige zaken om mij heen verkrompelen. Als u nu toch is het restje in deze fles onderzoekt. Misschien... Als een worstenhans heb ik de wetenschap misgehandeld. Hoe kan ik de fles betrouwen? Alles is hier ja verslonscht.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 De prof interesseert zich tenminste weer voor zijn vak. Toen heer Oliver slotte de plek aanwees waar de boortoren stond, werd professor Prilibitskovski niet vrolijk. Waarom staat de instelling dan daar? De plaats is ganz onwetenschappelijk. De loop des Zagingsaders moet eerst nauwgevallig opgezocht worden. Anders heeft de boorn geen nut. Nee, dat zal wachten moeten. Maar nu ik toch hierheen gekomen ben, zal ik een monster, de koergas, nemen. Die zijn ja ook onbekend. En dan is deze tocht niet ganz vergevens geweest. In het koppeltje was het nog een drukte van belang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 Ik meen u te kennen, met uw welnemen. Ik ben Joost, de chef de cuisine van Chateau Bommelstein. Het is hier opwekkend, nietwaar? Reuze, heb je een vrije avond? Dat niet zozeer. Aanschuldig bij dat ik u stoor. Ik moet maar in een monster zamelen. Dat is zeer betreurenswaardig.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 Wie weet wat dat voor gassen zijn? Uh, weet u al wat dat voor gassen zijn? Het geeft ja geen, geen, geen, gassen meer. Het is ja een schaam. Geen aanerkenning voor de wetenschap. Maar, maar wat is er gebeurd? Alles is toch altijd prettig in mijn kuur, hoor? Niet meer. De gassen zijn verschwonden. Nadat ik een ganz kleines monster genomen had...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 Daar komt er een aan. Ah. Um, misschien ik heb gehoord dat hier ergens adem uit grond komt. Waar? Eh, het was daar, in dat mooie tempeltje. Waar? Maar nu komt er niets meer uit, zodat ik bang ben dat het op is. Ach. Jammer voor mijn gezondheid hoor. Maar ja, aan mij Ach. wordt niet gedacht. Ach. Alweer een dwerg.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 Maar de samenstelling kan ik niet darstellen in deze mishmasch. Pijnzend blikte hij over de bouwval die berookt in de morgenstond lag... en toen nam hij een besluit. Dat is... Met vaste hand greep hij de kolf die Tom Poes gevonden had... en zeefde de inhoud in een fles. Ongeacht des zwaagin gaan we ons schouwen hoe de Ras zich verdraagt met de acetaten mijner mijn want bommersboorthoorn kan eerst in werking gesteld worden, wanneer wij gans zekerlijk weten dat er geen gevaren zijn. Met deze gedachte ledigde hij het buisje in de fles en daarop ja. volgde een daverende... Oh, mens. Toen de wolken optrokken, kon men de onderzoekende geleerde gehavend oh, achter ja. zijn versplinterde werkbank zien zitten. Zijn bril was in de lucht gevlogen.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 en luisterde naar het aanzwellende gebrom dat uit de contraptie opsteeg. Op een aardig gezicht. Al dat staal begint te trillen door de eenvoudige ingreep van een heer met onderscheidingsvermogen. Nooit te hard van staal lopen, want dat kan gevaarlijk zijn, zeg ik altijd maar. Ik bedoel, uh, het is net alsof ik iets hoort. Switch de depot af! Het geeft gevaar!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 Is ergens waar nog in de grond des aanwezig? Ja, en het is ja mogelijk dat de instelling toevallig boven mijn tsaringsaders ja. staat. Wij moeten het goedzaam Voordat! Verder kwam hij niet, want op dat moment er plotseling een straal vocht uit de plek waar de boer steeds verder in de aarde verdween. Het was duidelijk dat de heer Bommel inderdaad de zaringsader had aangeboord. Die later als de Prillewitskowski-ader zo bekend zou worden. Die ader. De is inderdaad aangeboord geworden. Mijn zarings is mij in de ogen gestort. Oh, het bijt. Het doet zeer. Het is een slechte ader. een oh. snecht. In een, een goede kracht als een taart. Dat had ik toch veel gezegd. Waar is de knop? Die moet onmiddellijk afgedraaid worden. Maar helpt u dan toch? Ja. Vergeet de kijkensmaat. De aarde wordt nu dieper in de bodem geboord. En men weet ja niet waar hij terechtkomen zal. Ach, hoe licht kan hij de wademgassen raken? En dan bekomt men een krijgsgebeuren. Ach, wat krijgsgebeuren! En dat terwijl ja. ik de toren toch op de goede plaats heb laten zetten.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 Toen Tom Poes die middag op zijn gemak naar huis liep, zag hij waggel aan de kant van de weg zitten. Wat is er met je? Je ziet er nogal duf uit. Ben je niet meer bij de krant? Nee, meneer Fant vond mijn kop niet mooi. En hij zei dat ik beter op kon krassen. Maar ik vind krassen niet zo enig. Ik schrijf liever gewoon, hè? Nou, en toen ben ik naar de tv gegaan om ervoor te zitten. Maar daar gingen alle leuke luidjes weg. En alleen de zuren bleven over. En toen vond ik het daar ook niet meer zo enigjes. Ik ga liever de wijde wereld in. En dan moeten ze maar zien hoe ze het zonder mij redden, hoor. Nou, dat lijkt me wel een goed idee. Weet je al wat je doen gaat? Lopen. Oh. Als je lang genoeg loopt, kom je altijd wel iets leuks tegen. Zie. O, oh, Pauw, onschuldig. Het was professor Prillewitskowski die tegen een richtingbord was aangelopen Omdat hij nog steeds last van zijn ogen had Voor de geleerden was de botsing natuurlijk niet zo prettig Maar Zwaggel knapte er erg van op <laughs> Wat nou? Wat Maar het richtingbord gaf geen antwoord Kan ik u soms helpen? Heer Bommel heeft me verteld wat er is gebeurd en, en nu... Uh... De Bommel, de bommel hebben mijn de zaring acetaten zich vermist met de losgewikkelde gassen. Oh. En dat gaf natuurlijk in een explodering. Oh. En dan stelt ik oog en ik zoek een die mijn bijstand wil lijsten. Nou, het... Tom Poes wilde hem zijn hulp aanbieden, maar hij werd overstemd door Wanneswagel. <lacht> Zie je wel, je komt altijd wel iets leuks tegen. <lacht> Gelukkig naderde nu heer Olly, die een slaapje had gedaan en onderweg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 Hij heeft mij overigens een nieuwe borisinstelling versproken. En wat ik thans weet waar mijn aarde ongeveer loopt, zal men kort links van de Zbigniew-Plewitskowski-Zaringsade horen kunnen. Op dat moment passeerde buiten toevallig de ambtenaar eerste klasse dorkloper. Meneer Bommel geeft een feestje, zie ik. Hij kan dat nog doen.